Wetenschappers hebben met behulp van een nieuwe lasertechniek... tienduizenden Maya-ruïnes ontdekt in het tropisch regenwoud van Guatemala. Bij deze techniek worden vanuit de lucht laserstralen... naar het aardoppervlak gestuurd. De echo's worden opgevangen en verwerkt tot een driedimensionaal beeld. Uit de beelden blijkt dat Maya-steden waarschijnlijk veel groter waren... dan tot nu toe werd aangenomen. Op de beelden waren huizen, paleizen, aquaducten en verdedigingswerken te zien... die nu zijn overwoekerd door het regenwoud.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 Wouter Bouwman. Welkom terug bij de wereld van BNNVARA. In dit programma reis ik tot drie uur via de radio... langs correspondenten die van alles vertellen over het land waar ze nu wonen. Zo gaan we dit uur hebben over records die de landen van mijn correspondenten in handen hebben... het Songfestival en de invulling van het weekend in Amerika. Dat straks, maar eerst stel ik je voor aan mijn correspondenten. Uh, Alfred, hoe was jouw week in Chili? Ja, ik heb een uh, bewogen week achter de rug. Ik heb, uh, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Um, zullen we dan beginnen met het uh, goede nieuws? Laten we dat doen. Ja, ik, ik heb eindelijk mijn, uh, mijn visum binnen. Ik ben hier nu 3,5 jaar en uh, het visum wat hier dan Permanentia Definitiva heet, oftewel het, uh, het definitieve verblijfsvisum, dat heb ik eindelijk, eindelijk, eindelijk mogen ontvangen. Drie, drie jaar, dat is wel heel erg lang. Ja, en, en dat komt dan nog niet eens door de procedure... maar vooral ook omdat de immigratiedienst hier compleet overbelast is. Uh, ik heb ook een, een briefje nu gekregen dat ik via een bepaalde uitzonderingsregeling... via een nieuwe wet in oktober vastgesteld het visum uh, heb gekregen. Ik weet niet waar die wet over gaat, het maakt ja. me ook allemaal niks uit. Maar het papiertje heb ik, Ik mag gewoon blijven. Ze kunnen je niks meer maken daar in Chili, Alfred. Je kan doen wat je wil. Um, je, je had goed nieuws, maar je had ook slecht nieuws. Ja, het slechte nieuws was er ook inderdaad. Ik, heb, uh, uh, ik voetbal hier met een aantal uh, Nederlandse jongens. En ons voetbalteam dat heet uh, La Naranja Mechanica. En wij spelen eigenlijk altijd uh, op donderdagen wat, uh, wat onder elkaar. Wat betekent dat ook We hebben ook... uitgenodigd voor uh, naar nou, Oranje Mechanica is de, de Nederlandse, of de, de oranje machine. Ah, De, de, goeie de, de, de, de Orange Clockwork, wordt ook wel gezegd. <laughs> en, en, en dan werden we uitgenodigd voor een heus WK voor immigrantenteams. En wij dachten, ja, na, na alle debakels met het Nederlands elftal kunnen wij nou eindelijk eens een goede voorbeeld geven. En, en laten zien uh, hoe Nederlanders voetballen. Ja, dat ging niet helemaal goed. <laughs> Wat gebeurde er? Nou, wij, uh, wij mogen ongeveer kiezen uit, uit 500 Nederlanders die hier in, uh, in Santiago verblijven. En uh, nou, dan, dan ben je al lang blij dat je de 11 op hetzelfde hebt staan. Maar uh, er zijn wat meer Uruguayanen, wat meer Brazilianen en ook wat meer Spanjaarden. Dus wij zijn, uh, wij zijn vakkundig in de pan gehakt. Ja. En uh, tegen Uruguay viel het met 3-0 nog wel mee. Maar de Brazilianen wisten er uh, maar liefst 11 tegen ons te scoren. Dus uh, ja... De Heel pijnlijk. De kaarten, mag ik gerust zeggen. Heel pijnlijk. En wat, ja. het, wat dat betreft wel uh, gelijk aan het niveau van het Nederlands elftal. Dus uh, wat dat betreft klopt het ook wel weer Alfred. Dankjewel voor nu. We gaan het straks hebben over records in Chili. Um, we gaan nog even verder reizen daarvoor naar bijvoorbeeld Zwitserland. Patricia, waar zijn de Zwitsers deze week uh, mee bezig? Um, nou, vooral het feit dat er een uh, nieuwe afdeling is op de universiteit. Maar volgens mij was het ook best groot nieuws in Nederland van de week. Heb je ja. het ook gelezen? Ik heb het absoluut gelezen. Vertel. Lijkt je het wat? Het lijkt mij... Uh, nou, ja, eigenlijk wel. Ja, kan, kan je, ja, denk je dat je het kan? Want dat is natuurlijk ook nog maar de vraag. Ik weet zeker dat ik het niet kan. Nee, dat denk ik namelijk ook. En ja. nou, we hebben het over. We hebben het over jodelen. En um, ik las het ook. Ik dacht, wow. En ik ben er even in gaan verdiepen. Um, de universiteit in Luzern. Het is echt gewoon een hele serieuze universiteit. Die gaat uh, vanaf komend jaar... Uh, een studie jodelen aanbieden, dan denk je, nou ja, misschien een termijn, weet je wel, zou kunnen. Maar het zijn echt 3-year bachelors en 2-year master degrees in de Alpine vocal techniek. Dus het is echt heel serieus. Maar dus echt het, het zingen, hè? Dus uh, ja. de vocal techniek. Oké. Okay. Ja, ja, ja. En, en het grappige is, de universiteit uh, hier in Zwitserland in Luxemburg oh. die wilde het al langer aanbieden. <laughs> maar, uh, Hoorde je me doorheen komen? Ja, was het een jodel? Dat was een jodel die er doorheen kwam, wacht. Nou. Gooi hem eens even erin. Ja, dat Dan weten we wel... het even waar we het over hebben, toch? Dat is wel zo gezellig. Oké, okay. komt-ie. Ik hoor speedjodelen. Speed jodelen? Ja, volgens mij werd hij versneld afgespeeld. Oh. Dat, zou heel goed kunnen, dat zou heel goed kunnen. Want is dit een beetje wat ze gaan leren of helemaal niet? Ja, ja, ja. ja. En het grappige is, de universiteit die wil dat al veel langer doen. Um, het, het wordt zeg maar onder het kopje kunstafdeling. Maar ze konden geen geschikte docent vinden. En oh, die hebben ze nu gevonden. Uh, dat is een, een mevrouw. Ze heet Natja Rest En zij is de populairste jodelster. Van Zwitserland. En uh, die hebben ze nu weer te strikken om echt die colleges te gaan geven. Dus ze gaan we het ook hebben over de achtergrond ja. van jodelen. Uh, maar ze gaan ook echt leren jodelen. Ja, um, het is best wel lastig. Uh, ik heb het even geprobeerd vanmiddag. Ik ga het niet doen, want je hebt echt een soort van high-pitch uh, uh, stemkop nodig. Nou, dat moet je gewoon trainen. Dus uh, weet je, we, lachen er, we lachen er een beetje om met z'n allen, maar het is best heel pittig. En het is natuurlijk gewoon een hele mooie Zwitserse traditie. Ja. En ik heb even opgezocht waar het vandaan komt. En dat vond ik op zich heel grappig. En aan de andere kant ook best wel logisch. Hoe jodelen is ontstaan. Ja. Uh, nou ja, vroeger hadden ze natuurlijk geen telefoon. En uh, dan zaten ze zeg maar tussen een paar bergen in. En dan jodelden ze naar elkaar. Van, we komen eraan. Of waar zijn jullie? Of, dus, dat jodelen was een soort van mors, maar dan met de stem. Dus ja. Daar komt het vandaan. Een soort van rooksignalen, maar dan met, met inderdaad geluid. Precies, precies. Ja, ja en, en er zijn ook wereldrecord jodelen, weet je wel, dat, dat is dan wel weer een Canadees. En oh. die heeft, nou oké, okay, doe een gok, wat denk je, hoe lang heeft deze man achter elkaar gejodeld? Tweeënhalf uur. Zeven uur en 29 minuten. Nou. Ja, ik weet niet hoe je het volhoudt. Dus, um, maar ik ben zelf een keer, We waren wandelen hier in Zwitserland, en... Um, waren we per kwamen we in een jodocontest terecht. <laughs> en we hoorden het al van best wel ver, want het gaat echt best wel hard. dus Ik oh kom, kom, we gaan er even heen. En toen hebben we daar gezeten, een grote bier besteld. Iedereen ook in, in uh, hoe heet dat, uh, klederdracht, klederdracht mm -hmm. zeg ik nou? Ja, ja dat is dat. Je we wat ik bedoel. Ah, ja, zeker. En ik was echt, ik heb denk ik een uur lang met mijn mond open, echt press te kijken... Het is heel impressive. Maar dacht je niet dat je in een, een soort hard. grap zat... of in een, in, een, in een film, een bananensplit? Dat zou ik denken namelijk. Nou, in de eerste instantie wel. En we deden ook een beetje lachig erover. Maar je wordt echt best wel snel gepakt door uh, de klanken. En het is... Ze zingen ook niks, hè. De jodelklanken, het zegt niks. Ja, je hebt hodelaïtio. Dat is de bekendsel jodel. Ja. En dat betekent niks. Er, er zit geen, weet je wel... Er zit geen Latijn achter. Weet je, net als op de opera heel mooi. Nee, het is wel gewoon niets. Maar hoe ze dat doen met dus die stem, ja, impressive. Ik zeg, misschien ga ik de cursus al volgen. Het zou me wel wat voor je lijken, inderdaad. Het zou me wel wat voor je lijken. En je kwam al even op die records, daar gaan we het zo over hebben. Yes. Raymond Kranenburg van Speed Jodelen in Zwitserland... naar, um, ja, ander nieuws in Californië. Ja, um, ik, heb, uh, ik heb drie uh, drugsgerelateerde uh, verhaaltjes uh, uh, deze week. Nou, het is weekend, uh, me... dus dat mag. Daarom en het is BNN-Vara, dus het kan. Heel netjes. Um, <laughs> um, nou, de eerste is dat in Californië uh, de state heeft besloten om, um, uh, naast dat we uh, naalden kunnen uitwisselen voor drugsgebruikers, uh, dat ze nu ook um, uh, je drugs, uh, je kan nu ook je drugs testen. Um, het probleem is dat wij, um, we worden overspoeld met fentanyl, wat een een of ander verdovingsmiddel is. Uh, ja. Wat 30 tot 50 keer sterker is dan heroïne. En, um, ja, een is, hoop serieus diebenen. dus? Ja, het, het is echt wel iets als je, dat je daar heel snel te veel van neemt... en dan gewoon odiet, ja. um, zeg maar. Ja, zo'n nou, overdosis um, meteen. Precies. Ja. En um, um, een hoop dealers uh, doen fentanyl in hun, uh, in hun heroïne... om het sterker te laten lijken... omdat het anders troep is wat ze verkopen. Dus dat is sowieso troep. Maar goed, in, <laughs> in ieder geval... Uh, <laughs> ja, toch? Ja, zeker. Um, maar goed, in ieder geval, de staat gaat nu punten opzetten waar je je drugs gaat laten testen, zodat je niet meer dood hoeft te gaan aan een fentanylvergiftiging. Hoe wordt daarop gereageerd in Amerika? Want je zou kunnen zeggen, er worden nu naalden geleverd, je kan je drugs testen, de overheid staat helemaal in teken van, van de drugs. Ja, nee, dat valt, dat valt nog wel mee. Het is in, in New York hebben ze zo'n programma om naalden uit te wisselen. En dan nu in Californië ook. Uh, dus het is echt niet wijdverspreid. Uh, we, we zijn een, een, een redelijk progressieve staat. Dus uh, ja, dan, we helpen mensen liever. Ja, nee, net zoals in Nederland kun je ook je drugs laten testen. Um, Precies. Um, me, meer nieuws, meer drugsnieuws. Raymond, kom op. Ja, nou en het, het tweede ding, ook iets goeds. Um, de, om, je, zoals je weet heeft Californië... Um, per 1 januari uh, mogen we recreatief drugs gebruiken. Ja. Um, en, en wat nu ook de... de een bepaalde uh, de drugs, toch? hè, niet, niet alle. Ja, wiet. Nee, ja. wiet alleen maar. We, ja. mogen, uh, we mogen openbaar... Nou, openbaar. <laughs> uh, we mogen recreatief Semi -openbaar. Blowen, Ja. zeg maar. Um, en uh, op basis van die wet gaan dus nu ook openbare aanklagers... gaan 8000 zaken bekijken, uh, wietgerelateerde zaken... waarbij ze mensen dus uh, waarschijnlijk een lagere straf gaan geven... of zelfs gaan vrijspreken. Oh ja, want het was natuurlijk eerst wel strafbaar. Dus mensen hebben nu een straf van iets wat inmiddels niet meer strafbaar is. Ja, precies. En nou is het mm -hmm. gebeurt dat niet heel vaak dat dat het dan met terugwerkende kracht uh, opeens niet meer uh, een probleem is. Maar kijk, het punt is dat, dat heel, een hoop van die wiet uh, gerelateerde zaken, dat die mensen een, een felony gegeven heeft. En je hebt hier twee uh, dingen, een felony en een misdemeaner. En als je een felony hebt, dat is, dat, ja, daar zitten gewoon een hoop um, uh, dingen aan. Dat je, je kan, je moet het, als je als je gaat solliciteren, kunnen ze het heel makkelijk vinden uh, voor bepaalde vergunningen uh, die kan je niet krijgen. Je kan niet meer stemmen voor voor tien jaar of zo. Ja. Uh, en ja, als ze dat dus veranderen naar misdemeanors... dan um, ja, is dat gewoon een boete en whatever. En, en ja, het staat op je strafblad. Maar het, het houdt je in ieder geval niet tegen in je sociale leven. Dus dat, uh, dat is wel goed. Nou, een hoop drugsnieuws, geheel goed. Ja, en dan de laatste, uh, slecht nieuws. Oh. Um, ja, um, waarschijnlijk uh, tegen, binnenkort als je in Californië een uh, Starbucks of een 7-Eleven... als je daar je koffie gaat halen, dan uh, staat er een bordje voor je klaar waarin staat... dat er uh, acrylamide in de koffie kan zitten. Oh, en, en ik neem je net raar, een slok, Raymond. Ja, ja, ja, en nou. daar, kan je dus, daar kan je waarschijnlijk kanker van krijgen. <laughs> <laughs> ja, ik zou, ik zou er mee oppassen. Uh, ja, ja. Um, ja, nee, acrylamide is, staat bekend als een, um, als een, als een carcinogeen uh, product. En um, we hebben het hier ook al uh, op bijvoorbeeld dingen als uh, chips... en um, wat is het? Um, ja, patat en zo. Um, als je... Als je de, als je, als je iets frituurt, de acrylamide wordt normaal gemaakt in, in fabrieken. Maar het, het blijkt dus ook dat als je plantaardige producten frituurt... of heel heet, um, ja, zeg maar roost, zoals met koffiebonen... Mm -hmm. dat er acrylamide um, op, de, um, op de buitenkant kan ontstaan. En je kan het bij chips je het ook wel zien. Uh, het zijn die bruine stukjes, zeg maar, in chips. Dat is acrylamide, die, die bruine kleur. Dus die moet je nooit meer eten? Nee, daar moet je toch een beetje omheen eten, zeg maar. Het is altijd zo aan het randje, zeg maar, tot ja. waar, het, uh, waar het het meest heet wordt. En ja, nu, nu gaat dus het verhaal dat koffie door dat koffie geroost wordt... Uh, dat het ook um, aan een, ja, een hoge temperatuur uh, wordt geprepareerd... en dat daar dus acrylamide bij vrijkomt op de bonen. En uiteindelijk zou dat dan in je koffie kunnen belanden. Nou... Nou, ik ga hem niet opdrinken, Raymond. Dat weet ik wel. Nee, we, gaan, we gaan het straks <laughs> hebben over uh, records. Uh, maar nu hoor je eerst in the night. Ja, want dat is het nou eenmaal. Het is nou eenmaal night. Hehehe. <laughs> Then just let me go Nou, het klonk niet heel erg Duits, maar ze zijn het wel. Dit was kleptoon met In the Night. De wereld van BN Vara. ik eh? Met Wouter Bouwman. Morgen staat voor mij helemaal in het teken van het wereldrecord bommetjes. In het Pieter van den Hogeband zwemstadion in Eindhoven... zijn meer dan 232 bommisten nodig om het record van Nieuw-Zeeland af te pakken. Cabaretier Joep van het Hek die heeft elke keer meegedaan aan een wereldrecordpoging. Luister maar. En wat ik je nu ga vertellen is echt gebeurd. Mijn kaartje werd afgescheurd. En ik kreeg, en of u het gelooft of niet is echt gebeurd... een clowns neusje Echt waar, dat u niet later bij ons had hij wel gedronken nee, een clownsneusje. En zei ik tegen waarom een clownsneusje? KNVB steunt de kliniek clowns En ik weet dat voetbal ziek is, maar dat het zo terminaal was, Dus ik zei, wat moeten we dan met het clownsneusje? Toen de bedoeling is dat jullie de rest allemaal opzetten, dan gaan we met z'n allen proberen om het wereldrecord clownsneusje opzetten te verbeteren. Ik zei, en heeft dat nut? Ja, dan komen we in het Kindersboek of Records. En het ging al niet zo goed met me. En ik stond oog in oog met die mevrouw en ik besefte dat ik binnen een uur mee zou gaan doen aan een poging tot het verbeteren van het wereldrecord. Clownsneusje opzetten. Ja, welke records hebben de landen van mijn correspondent eigenlijk gevestigd? Ik ga het ze maar gewoon vragen. En dan begin ik in Chili. Uh, Alfred, ik zou eigenlijk niet één record van Chili kunnen opnoemen. Maar jij vast wel. Ja, en behoorlijk wat zelfs. Uh, Chili, uh, ben ik achtergekomen, is echt een land van extremen. Een land van extremen. Uh, dat, klinkt, dat klinkt al heel spannend. Ja, nou ja, om, om maar eens te beginnen. En, uh, ja, ik, ik kom uit Groningen oorspronkelijk, dus... Uh... Uh, aardbevingen. En je bent uh, er wat gewend. De allerswaarste, nou ja, dat zou je zeggen, maar de allerswaarste aardbeving ooit uh, heeft in 1960 plaatsgevonden in, in Chili, in de buurt van Valdivia. En dat was een aardbeving met een kracht van 9,5 op de zaal van Richter. Dat, dat, Ik heb dat uh, uh, grof, uh, grof probeer uit te leggen. Dat is dus ongeveer 1 miljoen keer zo sterk als wat er in Groningen gebeurt. Echt 1 miljoen keer zo sterk als in Groningen? Ja, ja, nou ja, ik, ik, ik bestond nog niet eens in 1960... maar uh, uit de overlevering zullen we dan maar zeggen... Uh, er stond geen gebouw meer overeind. Uh, rivieren hebben een loop verlegd. Uh, er zijn vulkanen uitgebarsten. Uh, tsunamis met golven van 25 meter. Doden zelfs in Japan door die golven. Dus kun je er iets bij voorstellen? Ja, nou ja, ja een soort van wel. Ja. Want, want die, schaal, dat, dat, die schaal van Richter, uh, die, die werkt zo dat als je uh, één, één hoger gaat... dan is het 10 keer zo zwaar, toch? Daarom, daarom komen we op die miljoen. Precies. Dus, dus van 3 naar 4 is 10 keer zo sterk. Van 3 naar 5 is 100 keer zo sterk. Ja. Nou ja, ik tel zo maar door. Ja, ja, ongelooflijk. Wat is de zwaarste aardbeving die jij hebt meegemaakt in, in Chili? Ik was hier in september 2015 en toen hadden we een aardbeving van 8,3. En nou ja, dat, uh, dat vinden ze hier dan nog wel oké. Okay. Maar dat betekent meteen dat, uh, dat tot in Buenos Aires de gebouwen staan, uh, staan te trillen. Dat is, uh, dat is 1100 kilometer verderop. Dus ja, stel je voor, je hebt een aardbeving in, in Marseille. En, en dan staan in Nederland de gebouwen te trillen. Ja, dus, ja. ja heftig. En uh, juist staat dan letterlijk drie minuten lang. Dansen. Wow. En het, het gekke is dat na 1960, na die, na die extreme aardbeving, zijn er hier behoorlijke bouwvoorzieningen gekomen. Mm -hmm. Dus wij hebben drie minuten staan, staan trillen, dansen, schuiven, bewegen. En er is nog geen kopje uit de kast gevallen, er is nog geen papiertje van tafel gevallen. Dus ja, echt wel, echt wel heel bijzonder. En dat is omdat die gebouwen in Chili daar zo goed opgebouwd zijn? Precies. Dus ja, als ze in Groningen nog eens wat, uh, wat expertinformatie nodig hebben... dan moeten ze vooral een keer naar Chili komen. Zit jij in die business toevallig? Ik uh, zou bij best dus uh, uh, daarin kunnen gaan verdiepen. Ja, oh, wat slim van jou, Alfred. Wat slim. Zijn er nog meer records in Chili? Nou, als we, als we iets, iets leukers doen... Uh, het grootste zwembad ter wereld hebben wij. <laughs> dat, en dat is een, een goed record. Uh, een, ja, het is heel bijzonder. Er is een, uh, een groot gebouwcomplex aan zee. Maar de zee is daar eigenlijk net, net wat te woest om, om lekker in te zwemmen. Dus hebben ze daar een, een groot zwembad bij bedacht. En dat zwembad is uh, meer dan een kilometer lang. Is op plekken drie meter diep. En er gaat, uh, gaat zo'n 250 miljoen liter water in. <lacht> dus uh, ja, best wel lastig om je voor te stellen. Dat duurt wel even om dat te vullen dan? Ja, ik heb het ooit gevuld met, uh, met, met schoon zeewater. en uh, ik, ik heb geen idee hoe ze het allemaal filteren en, en heen en weer pompen. Het, het, het zal nogal een business wezen. Ja, ben je er wel eens van de een naar de andere kant gezwommen? Nee, nee, dat is niet. Nee, ik ben er wel geweest. Het is uh, in principe wel een, uh, een plek voor de uh, rich and famous. Als je daar een, uh, een appartementje wil huren, dan kost dat wel wat. Maar goed, uh, je, je kent dan wel iemand die ook wel iemand kent. En zo kom je daar per ongeluk een keer een weekendje terecht. Het is, uh, het is bijzonder, maar om nou van de een en de andere kant te zwemmen... Daar had ja, je even gezien. Daar een bootje hebben liggen. <laughs> We hebben het nu over water gehad, maar uh, Chili heeft ook de, de droogste plek? Klopt. Je hebt hier de Atacama-woestijn. En een specifiek deel van de Atacama-woestijn staat uh, bekend als de allerdroogste plek ter wereld. Uh, nu hadden ze daar juist in 2015 nog een buitje. Oh, ja, dat vonden ze bijna vervelend. Want ja? het, het vorige buitje daarvoor was in 1919. Dus ze hebben daar bijna 100 oh. jaar zonder ook maar een regen gezeten. En die hadden ze graag even willen volmaken natuurlijk. Ja, als, als ik daar zou wonen, zou ik zeggen 100. Dat is een mooi rondgetal, een mooi ja. record. Ja, ja, en wat maar gebeurt er als het, het regent dan? Ja, het is ook wel heel bijzonder. In, in, die, die grond neemt het water natuurlijk heel moeilijk op. Maar als het dan even regent, ja, op een gegeven moment gaat het water naar beneden... En dan heb je een paar maanden later heb je een, een fenomeen, dat heet hier het desierto florido, oftewel de bloeiende woestijn. En dat betekent dat, dat als je daarheen gaat, dan zie je kilometers om je heen één grote bloemenzee, waar je normaal alleen maar zand ziet. Dus dat is echt ook een, een attractie. Ik denk dat, dat heel Chili wel zo'n beetje daar geweest is toen. Nou, dat klinkt heel mooi. Alfred, ik ga even een, een foto na de uitzending van het zwembad... en van die uh, woestijn op de Facebook zetten. Uh, de wereld van BNNVARA, makkelijk te vinden. Uh, dankjewel voor nu. We gaan het uh, straks hebben over het Songfestival... en de link met Chili. Uh, dat klinkt nu al heel spannend. Uh, uh, Patricia, hebben de Zwitsers nog een beetje records uh, in handen? Nou, wat denk je... Vorige week nog eentje binnengesleept volgens mij. Roger Federer, de twintigste Grand Slam. Dat is wel een record, des records. Hij is wel echt de goat uh, aller tijden. Ja. Zie je niet? The greatest of all time is dat hè? Ja, ik wist, ik weet pas nou, ik denk twee jaar wat dat betekent. Ja, ik schaam <laughs> echt kapot. Maar ik dacht elke keer, koud. Ik dacht, nou ja, oké, okay. dan ben ik maar een keer op gaan zoeken. Maar inderdaad, the greatest of all time. Ja. Uh, maar dat is Roger Federer zeker weten. Hij heeft zijn twintigste Grand Slam gehaald op uh, Australian Open. En wat ik zo mooi vind van Roger is, hij is echt grateful voordat hij dit nog kan. Ik bedoel, hij is, wow, is 36 uit mijn hoofd. Dus hij heeft natuurlijk gewoon best wel een oude ja. tenniser. Ja. Ja. ja, precies. En uh, dat is best wel bijzonder. Maar goed, ik, het leuke van dit verhaal is dat er... 14 jaar geleden waren er twee jongens, twee Zwitser's, en um, toen won Pete Sampras zijn 14e titel. Ja. En dat was toen zeg maar echt een mega record en bla, en de hele wereld had het erover. En niemand zou dat ooit kunnen verslaan. Uh, toen hebben die twee jongens die hebben met elkaar afgesproken, die, die hebben een weddenschap afgesloten. Um, als Roger 20 uh, Grand Slam uh, wint. Dan koop ik voor jou een uh, ticket voor de Wimbledon Finale. Waarop die enige gast zijn ja, gaat prima, weet je al? Ja. Dat gaat hij nooit. Dat kan niet. En toen had Roger net gevierd, of zoals ik uit mijn hoofd goed zeg. Maar ja, het uh, happened. En uh, die jongens zijn ermee naar buiten gekomen. Die hebben verteld over deze weddenschap. Dus de, de journalistiek heeft het opgepakt. En uh, wat het leuk is, dat een van de jongens die dus had gezegd: dat lukt het niet, die heeft nu ook echt gezegd: I'm sorry that I underestimated you, Federer. Ah. Weet je al van. <laughs> Heel aardig. Ja. En uh, hij gaat nu een kaartje kopen. Hij werkt uh, overigens in een restaurant en hij heeft dus een, nou, een average salaris. En een, een, een, ja, een kaartje voor Wimbledon final, dat kost ongeveer um, 10.000 euro, zoiets. Ja. 8.000, 10.000. Maar hij zegt, ik ga ervoor sparen en mijn vriend heeft het zelfverdiend. Uh. Uh, ja, als je weddenschappen afsluit, moet je hem ook nakomen. Kan Roger niet wat regelen? Misschien wel, want... Inmiddels is dit in het nieuws, dus wellicht dat Roger zegt... kom maar of zo, ja. dat zou wel tof zijn, maar dat weet ik nog niet. Hey, hoe werd dat gevolgd in, uh, in Zwitserland? De, die, die hele uh, Grand Slam-record-jacht uh, van, uh, van Roger Federer? Nou ja, het grappig dat je naar vraagt. Want echt super tam, in de zin van... Zwitsers zijn trots, maar ze lopen er niet mee te koop. Hm. Dus uh, in plaats van ik zou echt denken... Echt, in, Net zoals met voetbal, als ja. je zo'n nationale helft hebt die echt hele mooie dingen aan het doen is... Dan ga je de kroeg in, dan zoek je een Ierse pub op. Je komt bij elkaar, je gaat niet in je eentje zitten kijken. Op pleinen. Tennis, op pleinen. Tennis is natuurlijk ietsje anders, duurt ook wat langer af en toe, kan. Maar het, nee, ik vond het echt tam. Ze zijn trots hoor, begrijp me daar niet om. En toen hij hier aankwam op de airport kloten, weet je wel, Trump was net weg. Bye, een goede spot, <laughs> ja. voor het surveillen er terug. Er uh, waren we wel heel veel witsers, allemaal wat tranen in de ogen, dus wel echt emoties. Maar dat kijken samen, nee, dat viel me echt een beetje tegen. Ik zou de volgende keer, kom op, wij gaan naar een Ierse pub, we gaan gewoon mensen van straat trekken en samen kijken, want dat is superleuk. Ja. Ja, we hebben het al lang niet gehad met voetbal, voor de mannen voetbal, gelukkig wel de vrouwenvoetbal. Maar het verbroedert ook. Weet ja, je, precies. Het is, is supertof, dus nee, dat doen ze hier niet. Toch wel, apart, toch wel apart. Blijft een apart volk. Daar komen we elke week Komen weer achter. tot die uh, conclusie. Roger Federen, nou, uh, de grootste recordmaker uh, voor Zwitserland. We gaan het straks hebben over iets heel anders, namelijk het Songfestival in Zwitserland. Uh, Raymond, zijn Amerikanen een beetje gek op uh, records? Ja, nee, absoluut wel. Uh, de Amerikanen willen toch wel overal best beste in zijn. Als ze iets doen, dan doen ze het uh, zo goed en zo groot mogelijk... zodat uh, de hele wereld er naar op kijkt. <laughs> en uh, Amerikanen, denk ik aan eten. Uh, zijn er eetrecords? Ja, nee, er zijn echt een heleboel uh, eet- of voedselgerelateerde uh, records. Dat is toch wel een Amerikaans dingetje. Um, dat, dat begint natuurlijk uh, bij het groeien van, uh, van het voedsel. Zoals de, de heaviest carrot, die in, uh, de heaviest wat is het, uh, wortel, die in Alaska ge gegroeid is. Uh, 18 pond en 3 ons, dus, of ounces, dus wat is het? Uh, Zo'n kilo of 9 uh, of voor een wortel, dat is toch mooi. Dat um, is zeker, maar daar kan je een aardige hutspot van maken. Ja, precies. Nou, in, in Arkansas hebben ze de, de zwaarste watermeloen... Uh, voor 268 wat pond, dus zo'n 135 kilo, zeg maar... Um, even kijken hoor, wat hebben we nog meer? De uh, heaviest pumpkin. Uh, 2000 pond, dat is een 1000 kilo, een, een pompoen. <laughs> <laughs> daar, zijn, daar zijn echt heel veel wedstrijden van. En ja, een hoop van deze records die worden toch uh, gemaakt... Zeg maar, voor uh, de, de, de lokale state fairs en dat soort dingen. Ja, ja dus, dus gewoon een soort van reclame maken voor, voor, je, voor een boer bijvoorbeeld. Ja, precies. Nou, ja, goed. Het, het, ja, va vaak zijn het boeren die het doen. Um, je, je hebt hier uh, In elke staat heb je zeg maar, een state fair. Wat een kruising tussen een braderie en een uh, van die Noord-Hollandse uh, kermissen zijn. Ja. Um, er zijn optredens en het duurt een week. En, en op dat soort plekken worden toch heel vaak um, ja, de, de kinderen tentoongesteld die een koe gegroeid hebben. En uh, de, ja, dan zijn dus ook wedstrijden. De, de, de grootste bruidstaart of zo. Of um, um, wat is het? De, de zwaarste wortel. Een beetje afhankelijk van wat je wat er in jouw uh, buurt gekweekt wordt. Maar hoe groei je nou een, een wortel van 9 kilo? Uh, dan, moet je, dan zit je alleen maar spullen op te gooien, denk ik. Om hem uh, uh, heftiger te laten groeien, toch? Ja, veel water geven, denk ik. <laughs> ja, en tegen praten. Ja, precies. Een beetje zingen of zo misschien. <laughs> ja, ja, ja. En, um, we hebben het nu dus over, over eten gehad. Maar wordt er ook uh. gegeten om een record te breken? Ja, nee, absoluut. We, we, zijn natuurlijk, uh, uh, we staan natuurlijk bekend om het. Uh, wat is het om alle voedselwedstrijden uh, die je hier hebt? En uh, dat varieert dan uh, van op de 4 juli hebben we de, de Nathan's Hot Dog Championship. Ja. Um, en, ja, dan dat wordt heb ik wel eens gezien hier. Ja, dat is, uh, het, zijn, het zijn altijd een beetje dezelfde gasten. Een, een, een heel slank Japannetje. Ja. En dan uh, Joey Chestnut. en Joey Chestnut is Amerikaans. En die... Uh, <laughs> <laughs> ja, ik geloof dat hij het wereldrecord op dit moment heeft. En, en dan ook uh, het broodje dopen in water, hè? Dat ja, en dan hebben ze zo bak, een bakje water erbij en uh, ja, het glijdt zo naar binnen toe. Ik, uh, ja. Ja, ik, ik zou het niet kunnen, heb ik Nee. Maar goed, ja, nee, een, een hoop restaurants hebben dus ook. Um, die, ja, niet echt eetwedstrijden, maar van, de, van die recorddingen. Zoals. Uh, Eet deze, um, uh, wat is het? Uh, 72-ounce steak. En hoe, hoeveel is dat? Dat is zo'n 4 pond. Een 4 pond steak uh, binnen een anderhalf uur. Met, uh, wat is het? Een bakkie aardappels erbij. En. Um, iets van saus, en uh, als je dat binnen een uur opheet, dan krijg je het gratis. En dan komt je foto ook uh, aan de muur te hangen bij de, ja, de recordhouders die, uh, die het gelukt is om, om de maaltijd uh, in een bepaald restaurant, uh, de grootste maaltijd binnen een bepaalde tijd op te eten. Nou, je moet er maar zin in hebben. Hè? Is er bij jou ook zoiets in de, in de omgeving? Ja, nee, absoluut. Uh, wij, wij hebben hier uh, Ripline by the Sea. Um, wat een, um, een, een, ja, een, een rips uh, place is. Mm -hmm. um, uh, waar je dus, via ja, vlees, wat je, kan halen. Dat ja. van vlees. Um, en daar is, de, is, is is er ook zo'n wedstrijd. En die zijn zelfs op tv geweest. We hebben zelfs een programma <laughs> op de Food Network. Uh, Men versus Food. En die gaan dus naar allemaal van dat soort restaurants. Om dan proberen de, de, ja, de challenge, zeg maar, uit te voeren in het restaurant. En die is ook hier geweest. In season 1, episode 16. Dus, uh, ja. Voor iedereen die het wil als je wilt terugkijken, doe dat vooral, ja, ja, ja. En dan gaan ja, ze dus precies. naar, naar Rip, Ripline? Ja, Ripline.com. En mm -hmm. daar, vinden ze, daar staat de video ook van de uitzending. Um, het is een 4 uh, wat, uh, wat pond tri-tip uh, sandwich. Dus een broodje met ja, een bepaalde barbecue vlees van 4 pond. En dan ook uh, echt een halve liter uh, barbecue saus, moet je erbij spelen. <laughs> en als je het binnen een uur doet, dan hoef je er geen 75 dollar voor te betalen. En anders wel. Zo, dat is ook nog best prijzig. En lukt het hem? Um, ik, ja, op de, uh, de, ja, de, de aflevering eet je hem helemaal op. Oh, dat, uh, ik, ik vind het impressive. Ik, ik zou het niet doen. Nee, zeker. Wat is het grootste en meeste wat jij ooit hebt gegeten? Ah, dat is beschamend. Eh. <laughs> uh, ja, nee, ik was ergens ooit eens een keer voor mijn werk... en uh, dan zit je in zo'n hotel en dan moet je wat eten. En er was een Burger King op de hoek. Dus ik denk, weet je wat, ik ga eens een triple Whopper eten. <laughs> Whopper dus is drie hamburgers. Ja... ja. En dat was echt te veel. Dat, uh, nee, ik, ik, ik, ik, ik heb het opgegeten, want als een goede Nederlandse jongen... en dat is echt een probleem hier in Amerika, eet ik mijn bord leeg. Maar uh, ja, nee, dat, dat doe ik echt nooit meer. En, en dat, dus daar ligt een beetje de grens. Een hamburger ja. kan ik nog wel, maar triple nee. Triple is jouw record. Uh, Raymond, dankjewel. We gaan het straks hebben over de weekenden in Amerika. Maar eerst ja. even muziek. We gaan het straks hebben over Eurovisie Songfestival. Maar er is ook een Chileen Songfestival En deze mannen braken daardoor. Miami me lo confirmat De zona met La Gozadera, denk ik dat je het zo zegt. De wereld van BNN Vara. Met Wouter Bouwman. Afgelopen maandag vond de loting plaats voor het zongfestival. Op 10 mei moet Whalen in Lissabon zien af te rekenen met onder andere Australië, Moldavië en Servië. We kunnen dus wel spreken over een ware pool des doods. Ja, Nederland leek lange tijd klaar met het Songfestival... maar de Common Linets wisten ons in 2014 weer enthousiast te maken. En dat deden ze toen met dit nummer. komt weer helemaal terug hoor, bij mij. Laten we maar snel verder gaan, anders word ik echt uh, emotioneel. Uh, om alvast op te warmen voor deze spannende wedstrijd, ben ik heel erg benieuwd naar de songfestivalgeschiedenis van de landen van mijn correspondenten. Welke artiesten wisten het evenement al te winnen bijvoorbeeld? En dan begin ik bij uh, Ch uh, Chili. Alfred, ik denk dat er weinig uh, uh, Chilenen zijn die het Eurovisie Songfestival hebben gewonnen. Dat klopt, ik, ik kan, me er, uh, ik kan me er niet één uh, voor de geest halen. Nee, maar er is wel iets van een uh, songfestival in Chili. Ja, tot, tot mijn stomme verbazing. Ik, ik moet zeggen, ik ben zelf niet een ontzettende fan van het Eurovisie Songfestival. Nee. En ik dacht, nou ja, dan ga je hierheen, dan zul je daar wel niet zoveel van horen. Maar er is hier gewoon een, een compleet vergelijkbaar evenement. Uh, het Festival Internacional de la Canción de Vigna del Mar. Je mag ook gewoon Festival de Vigna zeggen. Ja. En dat is het, het Songfestival van, uh, van Latijns-Amerika. En wat voor mensen komen daar? Wat is, is dat gewoon uh, net zoals bij ons? Ieder land kiest één iemand en die gaat daar naartoe en die moet het doen? Ja, je hebt, je hebt landen, je hebt, uh, je hebt liedjes, je hebt, uh, je hebt een jury, je hebt punten. Dus uh, het, het lijkt ontzettend op. Uh, het is wel zo, uh, een belangrijk is Het belangrijkste verschillen. Dus, uh, ja, uh, ik denk hier uh, do, dosafuntos. Maar uh, uh, je, hebt, je hebt de afdeling pop... Je hebt de afdeling Volk. Dus uh, popmuziek en traditionele muziek. En uh, we mogen eigenlijk landen vanuit de hele wereld wel, uh, wel meedoen. Je hebt uh, uh, veel deelnemers uit Spanje, uit Italië. Het heeft natuurlijk ook een beetje met de taal te maken. Maar ik, ik ging de, de winnaars van de, van de afgelopen jaren eens door. En tot mijn stomme verbazing. 1972, winnaar Nederland. Hé? Hoe kan dat nou? deden ja, wij mee met maar... het Zuid-Amerikaanse uh, Songfestival? Ongelooflijk, hè? Ja, blijkbaar. We deden niet alleen mee, we hebben zelfs gewonnen. De ja. Arubaan uh, Julio Bernardo Euston... Die, die deed namens Nederland mee... en die heeft gewonnen met het nummer uh, Julie. Julie. Zal ik een stukje laten horen? Ik, Doe eens. Ik, ik heb het heel snel opgezocht. Met je Smart uh, Alfred. Ongelooflijk, een Arubaanse Smart <laughs> Ja, en die uh, valt dan ook nog in de smaak in Zuid-Amerika. Blijkbaar. Ik moet zeggen dat je hem hier niet dagelijks op de radio hoort hoor. Maar in 1972 was dat uh, goed genoeg voor de, voor de eerste prijs. Wauw, wauw. Eh, vertel eens wat meer over dat festival. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe moet ik het voor me zien? Ja, je, je hebt het festival uh, altijd op dezelfde plek. Dat is namelijk in de, in de havenstad wie en Mar. Daar is een groot uh, openluchttheater een soort, soort amfitheater. Uh, daar kunnen 15.000 man in. En elke, elk jaar heb je daar dat, uh, dat grote evenement. Er is dus ook echt nog steeds die, die landenwedstrijd met uh, liedjes en punten. Uh, mm -hmm. Nou hadden ze vanaf het begin af aan ook al wat, uh, wat, wat side-acts. Tijdens uh, het punten tellen, even een, een leuke artiest tussendoor. Mm -hmm. En eigenlijk is, is dat stuk steeds groter geworden. Dus je hebt nu vooral een aantal uh, bekende artiesten... of artiesten die op het punt van het doorbreken staan. Maar ook echt gearriveerde acts. Uh, denk aan uh, Daddy Yankee, uh, uh, Jamiro Kwaipel, bijvoorbeeld, staat er dit jaar. En ja, de, de echte wedstrijd die daar tegenwoordig plaatsvindt... dat is uh, de artiesten tegen het monster, wordt het genoemd. Oh. En, en dat monster is, uh, is het publiek. En het publiek uh, is, is namelijk net 15.000. En is ontzettend kritisch. Ontzettend kritisch? Dus uh, het publiek is het monster, het is kritisch. Wat gebeurt er? Ja, ja het, uh, het, het monster, het monster is, is de bijnaam van het publiek. Uh, je moet je voorstellen, een artiest begint aan een optreden. En nou, dan kunnen er twee dingen gebeuren. Uh, je kunt door het monster opgegeten worden. Of je kunt het monster temmen. Nou, want, uh, als, jij, als jij aan je optreden begint en of het gaat niet zo lekker, of je, of je zingt een beetje vals of live valt het toch een beetje tegen, dan is er zomaar de kans dat na 10 minuten het publiek begint te jauwen, te sluiten en dan word je letterlijk gewoon echt van het podium gefloten. Dan, dan tenminste één keer per jaar staat er een artiest tussen en die kan na 10 minuten gewoon ophouden. Die <lacht> wordt door de organisatie ervan afgehaald. Klaar, volgende. Wat een apart volk is dus je, en, nu, dus je uh, Ja. Ja, het is heftig hoor. En uh, wat, wat natuurlijk ook kan, is dat ze het wel leuk vinden. En nou, dan krijg je een heel ander effect. Dan begint ineens, uh, nou, je moet je even voorstellen, je doet je beide handen naar voren met, met de rug van je hand omhoog, met de palm naar beneden. Ja. Uh -huh. En doe je je beide duimen uh, om elkaar heen. En nou, dat ziet eruit als een vogel. In dit geval een, een meel. En de prijzen, hè, het is een havenstad, veel meeuwen. Dus de prijzen die je kan krijgen zijn een zilveren of een gouden of een platina meel. En, dat... en halverwege een nummer begint dan ineens het hele publiek... Met, met duizend mensen tegelijk dat gebaar van die mail te maken... boven hun hoofd. En dan, nou, nou, die artiest heeft een optreden voorbereid... die staat daar lekker geconcentreerd te zijn. En dan midden in zijn optreden komen we ineens weer twee mensen... het podium oplopen en dan krijgt hij een zilveren mail. Uh, gefeliciteerd. <laughs> uh, en, en daarna gaat het optreden verder en gaat het dan goed. Hetzelfde verhaal, weer die, weer die gebaren in de lucht. Huh, weer twee mensen het podium op en een gouden mail... Ja, dan, dan, dan heb je het gemaakt. Dan heb je het monster getemd. Jeetje. Nou, Je moet wel tegen wat, wat stress en wat oponthoud kunnen... volgens mij, Alfred, en Chili. Het, het is ongelooflijk, maar het is ook wel wat waard. Want je hebt toch wel een boel uh, artiesten hier... Die dan uh, Latijns-Amerikaanse artiesten... die beginnen ook vooral met het, met het meezingen met anderen. Dus de regente de zona die we net hoorden... die zingen dan mee met Mark Anthony. Ja. Maar als jij dan op het Festival de Ninja staat... met je eigen set nummers. En het gaat goed. En, en, en je wordt er niet van afgesloten. Nou, dan kun je vaak toch wel echt van de definitieve doorbraak in, in Latijns-Amerika spreken. Dus ja. uh, die, die Monster Pen, die wordt beroemd. Alfred, dankjewel. Dankjewel voor je bijdrage vanuit Chili. En uh, hopelijk spreken wij elkaar snel. Um, tot, snel. tot snel. Patricia in, uh, in Zwitserland. Uh, um, Patricia, hier in Nederland zijn we al ja, druk bezig met het Songfestival. Zijn ze dat in, uh, in Zwitserland uh, ook? Ja, en echt. Persoonlijk, ik, ik zeg altijd, I love het Eurozone Festival en I love Ikea. Dat zijn echt mijn twee guilty pleasures. <laughs> dus ik vind het heerlijk. Uh, Zwitserland die, die doet eigenlijk niks hoor, al jaren niet. Maar Zwitserland heeft wel wat er ermee te maken. Ze Want, doen wel mee toch? Uh, ze doen mee, dat oh, ja. sowieso. Ja. Maar goed, dat zeg ik, ik heel veel tegenwoordig. Nee. Uh, maar Zwitserland is wel een van de landen geweest die het heeft gesticht. Er zijn zeven landen en Zwitserland was er één van. Uh, 56. En uh, Nederland trouwens ook. En toen is het eerste festival is in Zwitserland gehouden. In Lugano. Dat is het Italiaanse gedeelte. Mm -hmm. En toen werden ze ook meteen de winnaar. Nou ja, weet je wel. Je verwacht het niet. Je verwacht het niet. En toen duurde het heel lang. Zwitserland deed wel mee, maar er gebeurde vrij weinig. En toen was het 1988. En um, toen deed Celine Dion mee. Voor Zwitserland. Terwijl, ze is Canadees. Mm -hmm. Maar met het songfestival, dat mocht toen, en dat mag nog steeds... Je hoeft niet uit het land te komen om wel voor dat land uit te komen. Ja. Dus uh, Céline Dion die heeft toen Zwitserland uh, uh, zeg maar, naar de overwinning uh, gekregen met het, nummer, het Frans nummer: uh, Ne partez pas en france moi. En het is overigens wel heel leuk om die beelden ook te zien. Want ook hoe Céline eruit ziet en gewoon het hele, weet je wel, de jaren tachtig vibe eromheen. Ja. Alleen daarna heeft Céline Dion niks meer met Zwitserland te maken willen hebben en ook niks meer met Eurovisie Songfestival. Oh. Dat was. Oké, okay, thanks. En uh, dat was hem. Wat raar. Ja, nee, ze wilde er echt een... Nou ja, het was toch een beetje meer dat ze het zelf wilde doen. En ze is uiteraard een zeg maar superster geworden. Maar ja, het, het, tof is, het is pas het laatste paar jaar weer vanuit Nederlandse optiek dat het weer een beetje cool is natuurlijk. Ja. Weet je wel? Als je kijkt naar, wat is het, zeven jaar geleden of zo. Ja, ik weet niet of je echt per se onwijs trots hoeft te zijn... Dat je uit kan voor het Euro nee, als, als ik zwanger zou zijn, zou ik wel meedoen. Want volgens mij is het een wijs gave rollercoaster inzitter. Ja, en een leuk of feestje. nou cool is of niet. Precies, toch? Ja. Maar goed, nu nee, is het weer cool. Wat maar, maar ik wil nog aan jou wilde vragen, uh, met Welen, is dat bepaald door uh, de Nederlanders? Of heeft hij gewoon zelf die uh, troon bestegen? Nee, volgens mij uh, werd er gewoon gezegd, jij uh, mag het doen voor ons dit jaar. Oh, oké. Okay. Ja. ja. Nou, ik ben benieuwd. We hebben geen verkiezingen. Nee, precies. Want we hebben dus hier dus wel, in Zwitserland, op 4 februari, gaan er zes uh, kandidaten meedoen. En dat noemen ze ook echt de show. En dan gaat heel Zwitserland gaat dan wel kijken. En dan uh, zijn er de televoters en dan de vakjury. En dan wordt er dus ja, iemand gekozen uit Zwitserland. <laughs> iemand en gekozen uh, uit Zwitserland. Je, je, je, hebt, ja. uh, je hebt wat opgestuurd. Dit is mm -hmm. een uh, grote kanshebber, volgens jou. Ja, klinkt uh, heel uh, stevig. Ja, en ook wel professioneel. Ja. En ook als je het clipje erbij ziet en zo, deze dame heeft al wel meerdere dingen gedaan. Ze is niet per se een hele grote naam in Zitsland, maar ze heeft wel al een track record. En ik kan gewoon heel goed zingen. Het liedje is ook best wel aardig, het heet Zips, Z-I-B-B-Z. -B -B en het nummer heet Stones. Dus nou, het zit gewoon professioneel in elkaar. Maar die andere die ik heb gestuurd, die is interessant. Ja, zullen we die ook maar even aanzetten ja. meteen? Ja. Is ook helemaal van deze tijd. Ja, en ja. een leuke jongen om te zien ook. En uh, geboren in Chili... Naar Zwitserland verhuisd toen hij tien jaar oud was. Hij is nu 26 en uh, hij luistert naar de naam Alejandro. Ja, dat word je meteen verliefd toch? <laughs> ja, Ik in ieder geval wel. En hij heeft meegedaan met de X-Factor of Zwitserland zo zo'n zo show. En dat was heel bijzonder, uh, want hij kwam op en een van hij had de gitaar omhangen. Mm -hmm. En hij had zijn handen erachter. En toen zag iedereen een beetje kijken van nou, een leuke jongen, maar hij heeft zijn gitaar een beetje vast. En toen haalde hij een van zijn handen zeg maar achter zijn gitaar vandaan en deed hij voor zijn gitaar. En toen bleek dat hij geen hand heeft. Oeh, hij speelt wel zelf van... gitaar. Ja, want hij heeft zelf een opzetstuk gemaakt en niet dat hij het niet kan veroorloven, maar hij heeft het zelf ontworpen. Om daar dus zo op die manier gitaar de snaren. Dus hij speelt ook met zijn niet-hand, om het zo maar te zeggen. Ehm... Um... Echt een zo'n zijn Captain Hook. Maar dan speelt hij zijn gitaar daarmee. En hij is dus geboren echt zonder hand. dus geen ongeluk. Hij is echt geboren zonder hand. En hij zegt ook... Ja, eigenlijk heeft deze handicap mij onwijs een drive gegeven. Dat hoor je wel vaker. Ja. Uh, om echt te doen wat ik wil. En ik wil gewoon zingen. Ik wil grote artiest zijn. En, en ik wilde ook gitaar spelen. En dat is natuurlijk op zich best lastig, zou je denken. Maar hij did it. En, dus, en deze jongen heeft ook heel veel... Ja, compassie en respect van de Zwitsers. Dus... Grote kans dat ze ook voor hem kiezen. Niet per se omdat hij het beste is, maar wel omdat hij ja, gewoon een, een hele bijzondere, inspirerende man is. Goed verhaal, goed verhaal. Maar wordt er veel naar gekeken in Zwitserland over het algemeen? Um, ja, want ze zijn hartstikke nationalistisch. Ja. En het leuke is, ik stem wel elke keer voor Nederland. Want dat mag ik natuurlijk dat doen. Dat mag natuurlijk. Ja, dus je moet even tegen al die andere correspondenten zeggen als je aan de telefoon hebt. Dat in ieder geval, vermaakt, of, je weet of je het nou wel of niet leuk vindt, weet je, je moet gewoon wel even voor je land stemmen. Ik ga het doorgeven. Patricia, ja, dankjewel dat we je mochten bellen vannacht. Ja, fijne uitzending verder. Dankjewel. De wereld van PNN Vara. Wouter Bouwman. Het is inmiddels weekend, en ook bijna voor mij. Maar wat doen de inwoners van Amerika dan eigenlijk? Grijpen ze massaal naar de fles? Is de zaterdagmorgen gereserveerd voor het sportveld... en de zondagavond voor schoonouders? Nou ja, dat kan je maar aan één man vragen eigenlijk... aan Raymond in Amerika. Uh, Raymond, zijn Amerikaanse weekenden te vergelijken met Nederlandse? Ja, toch wel, hoor. Um, je ziet heel veel op um, uh, wat is het, op dagen als zaterdag dat er toch uh, de kinderen naar, naar de sportvelden moeten. Uh, de boodschappen moeten gedaan worden. En uh, ja je gaat toch ook een wat extra met de hond lopen. Ja, ja dan heb je er even tijd voor. Ja, precies. En ja, uh, ja zaterdag is toch. Uh, de mensen, het is opvallend. Dat op, uh, op zaterdag gaan mensen meer met de, met, met hun dieren uit dan, uh, dan op zondag. En wat doen ze op zondag dan, dan extra in de tijd die ze winnen? Nou, op zondag uh, viel het me op dat ze um, meer tv kijken. Echt een uur meer dan normaal. Kijk, Amerikanen zo'n 2,5 uur per dag. En op zo, uh, zondag, keurig. Ja, dat is nog wel redelijk wat. Hoewel, ik vraag me af, doe ik meer? Ik, probably, ik, waarschijnlijk meer, maar goed. Ja, maar um, jij bent een echte kenner, hè? Een echte connoisseur wat betreft tv. Ja, ik moet op de hoogte blijven natuurlijk. Ja, precies. Ja. Um, maar op, ja, op zondag kijken mensen 3,5 uur tv. En ik, ik denk dat het ook wel te maken heeft met, uh, met de voetbalwedstrijden, die uh, voornamelijk op zondag zijn. Ja, ja, Jij zegt nu iets, voetbalwedstrijden. Ik, ik, ik zit te denken, uh, Super Bowl komt eraan. Ja, precies. Uh, de, de Super Bowl is uh, morgen. Yay! Um, en ik, ik had dat de uh, Patriots gaan winnen. Ik ben een Patriot-fan, want die zijn eigenlijk alleen maar goed geweest sinds ik er ben. Dus uh, ja. En die zijn, uh, dat de... is het team van Trump, toch? Uh, ja, ja, <laughs> nou, ja, nou ja... Verpest ik ja. er nu voor je? Ja, nee, ja, nee, ja Tom Brady is, uh, is misschien wel, heeft iets te vaak met een uh, Make America Great petje opgelopen, uh, dat is waar, ja. Ja, oh. Helaas. Nou, oh, heb ik nu je, je pret uh, verpest vanmorgen? Nee, nee, nee, absoluut niet, want uh, ja, ik vind het nog steeds een uh, fantastisch team, dus ze zijn echt gewoon de beste op dit moment. Ja, een beetje uh, de Duitsers van het uh, American voetbal hoorde ik, altijd in de laatste minuut uh, winnen ze. Ja, nee, echt. Nee, en en ik, ik denk dat ik misschien een beetje ik heb het altijd verteld: van ik, nou, ik snap voetbal helemaal niet. En ik snap het ook eigenlijk helemaal niet. Maar ik heb wel een paar wedstrijden van de Patriots gezien. dat ik ook echt dacht: van, weet je, waar, hoe, hoe kunnen ze het zo. Ik denk dat Amerikaanse voetbalwedstrijden zijn echt gebouwd op. het kan in de laatste minuut nog gebeuren. En ze hebben dat dus echt een paar keer gehad het afgelopen seizoen. En ja, dat maakt het dan toch wel mooier. Ja, en er kijken echt uh, 115 miljoen mensen of zo in Amerika. Ja, iets in die trant. Het is ja. wel grappig dat de Amerikanen... dat ook echt uh, het grootste sportevenement van de wereld noemen. En oh, ja. denk ik, yeah, ja, jullie kijken geen voetbal en geen Tour de France. En dat is toch even iets groter. Maar goed, uh, ach ik laat ze. Ja, je moet ze maar een <lacht> beetje in die waan laten. Dat is, dat is wel zo lief. Ga, ga jij er uh, echt voor zitten? Zo te horen wel, hè? Um, ja, ik, het, het, het is op zondag. En uh, mijn vrouw wil altijd wel graag de, de advertenties zien. En ik, uh, ja, ik, de, ik vind... De, de eigenlijk... reclames? Ja, de reclames die er tussendoor zijn. Oh. En ik, ik kijk eigenlijk alleen maar echt de, de, de dingen, de, de, de Superbowl. Voor de rest, ja, ik, ik snap het nog steeds echt niet. En ik vind het niet uh, de moeite om 3,5 uur te verspenderen naar iets wat ik niet snap. Maar jij gaat er heel, je praat er snel overheen, maar je doet alsof het heel normaal is dat iemand alleen uh, voor de reclames uh, gaat oh, kijken. Oh ja, nee, nee, nee. Dat is uh, redelijk, uh, redelijk standaard. Tenminste... Uh, het, het, het, het idee is, je, en dan ben ik natuurlijk heel fout als ik dat zeg... ...maar dat de vrouwen kijken voor de reclames en de mannen kijken voor de sport. Dat is een, een beetje de grap die er uh, gaat. Maar nee, er zijn echt mensen die uh, alleen maar voor de reclames gaan gaan. En de, de prijzen van de reclames zijn natuurlijk heel duur. En, maar er wordt ook echt veel tijd gestoken in het maken van hele goede of hele mooie reclames. En uh, deze reclames worden dan de rest van het, uh, van het seizoen, uh, zeg maar, uh, gespeeld. En het, zeg maar het begin van het nieuwe reclameseizoen. Oh, ja. Ja, en dat wil je zien. Dat snap ik. Dat snap ik. Dat snap Daar ik moet je wel. als eerste bij zijn, toch? Ik <laughs> ja. bedoel, het is altijd leuk om een uh, eekhoorn uh, ergens uh, geld te zien uh, sparen... omdat hij zijn uh, mortgage heeft afgesloten bij weet-ik-voor-wat. <laughs> ja, dat... Ik bedoel. Nee, en het wordt hier volgens mij ook in Nederland goed uitgezonden. Dus ik hoop dat we die reclames... Oh, het ja, ja, ja, ja, het wordt uh, uitgezonden. Uh, wel op een betaalde zender, volgens mij. Maar ik hoop ook dat ze de reclames dan uh, gewoon vasthouden van Amerika. Ja, maar ik denk, ik denk niet dat ze de Amerikaanse reclames gaan zetten. Nou. Dat lijkt me... ik bedoel. Jullie kopen geen Budweiser. Nee. nee. Toch? Ik bedoel. We hebben het met Timberlake natuurlijk, hè? In, het, uh, in, het, in de halftime. Ja. ja, de vorige keer Dat... ging, er niet, uh, ging er iets mis. Uh, de vorige keer liet hij de borst van uh, Janet Jackson zien. Dus ja. dat was, uh, ja, het is maar wat je maar misnoemt maar... natuurlijk. Maar... Ja, nee, maar dit, dit jaar, uh, iedereen hoopt op een uh, N-Sync uh, re reunie bij de oh. tijdens de Super Bowl. Dat soort dingen gebeuren nog wel eens. Ja, ja dat zou zo kunnen. We hadden het over weekenden en wat er allemaal gebeurt. De zondag. Um, is er ook nog zoiets als, als de kerk? Gaan de Amerikanen daar nog naartoe? Ja, dat, daar stond ik ook echt wel van te kijken. Uh, gemiddeld per dag, uh, door de week uh, spenderen Amerikanen zeg maar, zo'n vijf minuten aan uh, kerkelijke dingen. En ik heb dan zo'n vaag vermoeden dat iedereen zegt van ja, ja, we bidden bij het eten. Hmm. Maar op zondag is dat echt uh, meer dan een half uur, dat mensen naar de kerk gaan. En dat, dat is toch wel, uh, ja, zeven keer zoveel als, uh, als normaal. Dus uh, dat, dat is ook echt wel een dingetje hier in de, in de VS. Dat ik, ik, ik sta er echt van te kijken van sommige mensen, dat ik denk van, nou ja, die gaan niet naar de kerk of zo, of die zijn helemaal niet christelijk. En dan, ja hoor, elke zondag, ja, nee, toch, even naar de kerk. En dat, dat, dan valt je ook wel op dat de kerk toch meer een sociaal punt is hier in de VS dan in, in Nederland. Uh, je hebt natuurlijk heel veel, uh, ja, gebied, iedereen woont ver van elkaar vandaan. En dan is toch zo'n zo kerk, zo'n zo gemeenschap, uh, de, daar, daar hoor je dan toch de dingetjes in het dorp of zo. Of je, je kan wel advies vragen. Of, of je, je hoort wat de, de vrijwilligersdingen zijn, de goede doelen die weer uh, aangekaart worden. En ja, de kerk bespeelt daar toch wel een belangrijk punt in. Ja, ja, nou, zo sluiten we hem toch nog keurig af met de kerk. Uh, ja. Het is ook zonder. Dus wat dat betreft uh, zeer gepast. Raymond, dankjewel voor je bijdrage vanuit uh, Amerika. Ja, ik spreek je snel. Yes.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 It's only easy if you ready I swear that you won't never regret it. I swear that you won't never regret it. I try to make already, be more poetic, but it's only easy if you ready I swear that you won't never regret it. I swear that you won't never regret it. afsluiten met Poetic. Zoals dat hoort. Um, we gaan zo meteen uh, ons weer toch een klein beetje klaarmaken voor Druktemakers. Het programma van Luxorneel, mijn uh, zeer gewaardeerde collega, die ook op de redactie de allerdrukste is. Dat geheim mag ik inmiddels wel uh, onthullen. Luc, waar ga je het allemaal over hebben, jongen? Uh, nou ja, ik heb een soort van speciale druktemakersuitzending oh. uitzending. Uh, die niet over één onderwerp gaat. Uh, Hè? Ja. Ik ga het nog niet helemaal uitleggen hoe het zit. Maar gebeld worden gaat er zeker, want eigenlijk mag iedereen bellen. 0800-1121. Of natuurlijk een appje sturen via de NPO Radio 1-app. Als je een vraag hebt, een opmerking, een goed verhaal, een klacht, kom maar door. Stuur me door naar mij via de NPO Radio 1-app. Het is gratis te downloaden in de Google Play Store en de Apple Play Store. En dan staan wij volledig in contact met elkaar. Zometeen tussen 3 en 5 druktemakers over van alles. En nog wat bellen nou. maar. Dat klinkt spannend. En Radio 1 hebt die, kan je gewoon downloaden. Dus dat gewoon, is gewoon, uh, gewoon heel makkelijk. He? En gewoon de app, Radio ja. 1. je hetzelfde als een Voetbal insight app maar dan van Radio 1. Pff, wil je dat niet meer benoemen? Wat, Voetbal insight? Ja, hou op man. De Tot volgende week. BNN Vara. BNN Vara.